Me van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de Ether op 106,9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Steeds meer mensen met een modaal inkomen willen liever een woning huren dan kopen. Twee jaar geleden koos 12% van deze groep voor een huurwoning. Nu is dat twee keer zoveel, bijna een kwart van de mensen. Opvallend is dat huurders bijna de helft minder aan huur willen betalen dan de woningmarkt vraagt. Volgens de NVB, een branchevereniging voor bouwondernemers, willen zoveel mensen huren door de crisis. Vrachtwagenchauffeurs mogen een stopteken van de politie negeren. Ze moeten er wel direct bij 112 navragen of de agenten die hem wilden aanhouden echte agenten zijn. Dat hebben de politie en transporteurs met elkaar afgesproken. Het is een proef alleen voor vrachtwagens met een waardevolle lading. De laatste tijd houden vaker als agenten verklede overvallers een chauffeur aan om hem te bestelen. De fractie van het CDA besluit vandaag of ze akkoord gaat met samenwerking met de PVV. Dat is afhankelijk van de fractieleden Ferrier en Koppejan, die zich eerder tegen zo'n samenwerking hebben uitgesproken. De twee zeggen dat ze de stemmingsuitslag van het partijcongres van zaterdag zullen laten meewegen bij hun beslissing. Toen stemde een derde tegen samenwerking met de PVV. CDA-fractie komt rond half elf bij 1 in Weert is gisteravond een man van 19 doodgestoken. Agenten vonden hem op straat na een tip. Korte tijd later werd in een huis in de buurt een andere man van 19 gevonden met een steekwond. Hij zit vast op verdenking van moord of doodslag. Een motief voor de steekpartij in Weert is nog niet bekend. En in Californië is een man van 81 aangeklaagd voor de moord op zijn kamergenoot van 94. De mannen lagen in een revalidatiecentrum na een heupoperatie. De man van 81 zou zijn kamergenoot hebben doodgeslagen omdat hij Vietnamese liedjes zong. Hij kan levenslang krijgen. Het weer. Vanochtend wisselend bewolkt met lokaal kans op een spatje regen. Vanmiddag wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het wordt 18 tot 20 graden. Later in het westen kans op regen.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 Tell me. Dat was hem. Uh, have a nice day van niemand minder dan. Bon Jovi. Zondag in Kennemerland Op twee frequenties live. Bloemenau 105,8. Zandvoort 106,9. Dit is zondag in Kemmerland. Zou het zijn toch bij de wedstrijd tussen DSV en Bloemendaal. We hebben net uh, kunnen horen dat er gescoord is. Dacht ik door Bloemendaal. En uh, straks horen we natuurlijk uh, het verloop van de tweede helft in deze wedstrijd. Tussen de Vijfhuizenaren en de Bloemendalers. Nou, dat uh, sowieso. En natuurlijk is er ook uh, muziek. Regionaal weer. En de man heeft hier uh, bij CFM tenminste dan... Een programma dat heette Vinyljaren. Maar zo af en toe uh, klust hij ook nog even ertussendoor wat bij. Heeft hij twee beeldschoude dames staan. En doet doen ze nog een Tina Turner nummer. is Een presentator van een radioprogramma. De andere volgt een opleiding bij een New School, school in Zoetermeer. En weer die andere dame, die is bezig ook in een toerwagen Dusselcup klasse te rijden. Zij is zo'n Proud Mary. We gaan terug naar de wedstrijd DSOV tegen Bloemendaal En als het goed is, stond het 0-1, Jerk. Dat uh, stond het uh, nog steeds en staat het ook nog steeds. Maar dat was net een glasver, het goal van Bloemendaal. En het scheidsrechter die gaf op advies van de grensrechter een overtreding. Maar het was nooit een overtreding. En uh, daardoor uh, ging die goal niet door van Bloemendaal. En Bloemendaal probeert wel zo snel mogelijk die tweede te maken. Tim Joan in de bal. rand voor de 16. Dat is de broer. Paaltje op. Paaltje op. Halt uit. En die schiet hem En er, erin. En zo staat het hier. 2-0 in die wedstrijd. Hele mooie goal van Paul Joan. Tim Joan gooide hem naar Paul. En Paul er hem hoofd en krulde hem zo in de linkerhoek. En zodoende staat het hier. 0-2 in die wedstrijd. Al dus, uh, Tjerk uh, de Blauwe vanaf het uh, terrein van DSOV. Nou, dat is uh, heel snel. We hebben geloof ik al twee keer een minder in de uitzending meegepakt. Dat is altijd uh, heel erg leuk als je dat zoiets, uh, zoiets bedenkt. Maar... In die tussentijd heb ik nog even niks klaarstaan. Nou, hoe is dat nou ook niet helemaal waar? Ik ga het gewoon vanaf deze plek doen. Uh, heren van, en heren en één dame van de Cosmic Carnaval. Vind ik trouwens een van de, de mooiste nummers die, die ze het afgelopen jaar hebben gemaakt. Share the love. Dat was de variant van onder het melkwoud van Fabian de Dammers en de Milkwood. Daarvoor hoorde je uh, de Cosmic Carnival met Share the Love. Trouwens, deze twee uh, muzikanten, of tenminste, deze groep muzikanten... met de, ja, min of meer de singer en meiden... krijgen met elkaar te maken, want ze gaan een theatertournee doen. Voor zover dat al niet begonnen is. Dus uh, voor die mensen die dat weten, gaan maar eens eventjes kijken... Google het maar even op Cosme Carnival of Fabiana Dammers, kom je er wel uit. Uh, we gaan even nog wat nieuwsberichten doen. En die nieuwsberichten die, die zijn uh, hier uh, verzameld door uh, de mensen van AB Radio. En een van is dat een man afgelopen woensdagmiddag... ernstig gewond is geraakt bij een val van een schuurdakje. Het slachtoffer stond op een schuurtje in een tuin aan de Kruistochtstraat in Haarlem... toen hij rond kwart voor vier door nog onbekende oorzaak zijn evenwicht verloor en naar beneden viel... De man kwam zeer ongelukkig op de grond terecht en diverse hulpdiensten, waaronder het traumateam uit Amsterdam, kwamen te plaatsen om de man aan zijn verwondingen te verzorgen. Nadat de eerste hulp door ambulancebroeders was geboden, is de man met ernstig letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Nieuwsgierige buurtbewoners kwamen massaal de straat om te kijken wat er nou gebeurd was door de traumahelikopter die in de buurt was geland. Uh, dan is er nog meer gebeurd, want er is een echtpaar beroofd, ook uh, in uh, de midden van de, week, van de afgelopen week, gebeurde op de Plesmalweg en dat uh, was op donderdagmiddag was de raak. Uh, voor vier uur een echtpaar uh, werd beroofd van een tas. Een 43-jarige vrouw liep daar een, met een 46-jarige man toen zij verderop zag dat onbekende een oudere dame van haar tas probeerde te beroven. De bejaarde dame verzette zich echter flink en toen het echtpaar bij de plek aankwam liepen de berovers twee meisjes en een jongen achter hen aan. Een woordenwisseling ontstond in de 43-jarige Beverwijkse vrouw, moest onder bedreiging van, haar, van een mes haar tas afstaan. Drie verdachten zijn er in de richting van de Laan van de Nederlanden van doorgerend en de politie is op zoek naar getuigen van de beroving. Ook komt de politie graag in contact met de bejaarde dame. En als uh, mensen deze bejaarde dame kennen of misschien dat deze bejaarde dame nu zelf zit te luisteren, neem dan even contact op met de politie. In Beverwijk kan via telefoonnummer 0900 8844 0900 -88 dan nog even landelijk nieuws, dus dat is net ook al uh, gehoord. Dat is dat Gijs de Vries, een voormalig staatssecretaris, uit de VVD stapt. Over en hij stapt over van VVD naar D66. Hij acht de keuze voor een coalitie met de PVV fundamenteel in strijd met de liberale beginselen. De Vries was twee keer eerder lijsttrekker bij de Europese verkiezingen voor de VVD. En ook was hij dus, zoals gezegd, staatssecretaris en Tweede Kamerlid. En verder was de Vries een aantal jaren EU-coördinator terrorismebestrijding. De Vries vindt dat de liberale partij niet moet samenwerken met iemand die boeken wil verbieden, medeburgers hun levensovertuiging wil ontzeggen en zich uit de EU wil terugtrekken. En eerder ging al oud-VVD-leider Voorhoeven vanwege dezelfde coalitie die de VVD is aangegaan, tenminste... Niet helemaal waar, want de VVD gaat een coalitie aan met het CDA. En krijgt de gedoosteun van de PVV. Eh, Joris Voorhoeven, die ging ook al over van de VVD in naar D66. En hij was al een tijdje lid van die club D66. Dus vijf voor half vier. We gaan straks eh, nog één keer even kijken hoe het eh, toch bijstaat met de, met de voetballers. Doen we nu nog even niet. We hebben nu nog eh, een typisch radioplaatje. En die komt uit 2004 van Robbie Williams. He's chosen my attic, I feel it in the static He lives in my basement and I can hide Uit het jaar 2004. En hij heeft het over het medium waar wij dus nu mee bezig zijn: radio. Het is één minuut voor half vier. De tussenstand tussen DSV Bloemendaal stond net 0 tegen 2. En zowaar vallen de doelpunten vaak als we bezig zijn met een live verslag. Maar of dat nu ook gebeurt, Jerk? Dat, uh, dat kan op dit moment niet. Want uh, DSV krijgt een uh, vrije trap op een meter of 18 van het doel van uh, Bas Vervels, de doelman van, uh, van uh, Bloemendaal. En uh, de nummer 8 en de nummer 12 op staan erbij. Klaar om die bal te trappen. Het is de 18 trappen die plaatsen. Ben Bassen is geen gevaar voor Basse Velsen. Die kan hem heel rustig in zijn handjes pakken. En kijken waar hij kan neergooien. Gooi er naar Tim Jong. Tim Jong krijgt een man over zich heen. En moet die bal er houden. En dat is dat, uh, is dat. Die nummer 8 die er door doorgaat. Uh, Terrence Corlina. En die wordt neergelegd door, uh, door Tim Jong En het is op de rand uh, van het stadsgebied. Een vrije, een vrije trap uh, voor uh, uh, de SOV. En het scheidsrechter gaat naartoe. Die zegt uh, niks aan de hand. Alleen een vrije trap klaar. Geen, uh, geen, geen gezeur, zegt de scheidszetter. Die gewoon alles goed in de hand heeft vanmiddag. Dat kunnen we duidelijk stellen. En hij zegt gewoon: hij kwam tegen de knie aan. Maar toch is het een overtreding. Dus het is geen, uh, het is geen, uh, geen gevaarlijke overtreding. Dat uh, zegt hij duidelijk. Maar dat betekent wel dat Bloemendaal even op stellen moet gaan, uh, gaan passen. Ondanks dat je 2-0 voor staat, moet je toch oppassen dat je hier niet meteen eentje om je oren krijgt. Want dan wordt het natuurlijk direct een andere uh, pot. En uh, ja, Carolina die moet nog eventjes uh, opgeknapt worden. Maar dat betekent wel dat Bloemendaal zijn uh, manschappen kan uh, posteren waar hij het wil hebben. En dat betekent dat de muur gevormd wordt door Ana de door Tim Jones en, uh, en Kiki Jongens. ...en dat uh, de rest uh, een man uh, moet gaan, uh, gaan dekken. En dan moet, uh, dan moet weer opletten, want er staan er nog drie man hier bij die dingen ...en dat betekent dat Koen Jordan weggaat van die vrije trap... ...die zal zich in de spits gaan, uh, gaan, uh, gaan posteren voor DSV En dat betekent dat Ozan erbij gaat, komt die vrije trap, die komt, wordt dan ingedraaid... ...en daar is Bas van Velzen die wisten! En dat betekent dat Ozan die bal weghaalt en dan gelukkig nog een net kan weghalen... ...en dat betekent een, uh, een hoekschop voor uh, DSV Bas van Velzen kwam eruit... Maar hij stond onder de bal door. Dat betekent dat het gevaar nog niet geweken is. Aan de rechterkant een vrij hoekschop voor uh, DSLV. Die zal genomen gaan worden door de nummer 6. Uh, dat is uh, Ricardo Klee. Die heeft haast, die gaat heel snel die bal halen. En legt hem uh, heel snel neer. En dat betekent dat hij die bal zo genomen kan gaan worden. Maar dan moet oppassen in het stadsgebied. En uh, dan komt die bal voor die pot. En is het daar de nummer twaalf kunstwaard die de bal weer aanraakt. En dan teruggooit Maar een staal die er goed tussen komt. Maar niet die bal kan houden. En dan is het uh, Ricardo Klee die de bal meteen naar buiten gooit naar de nummer 9. En dat kan... Uh, uh, Oost zal niet bijkomen. Dat betekent dat die bal nog steeds aan een... de bezitter van DSV in de rand van 16. Je alleen, is dat te niet als meer... die weer naar te komen. Er staat er de nummer 10 bij. En dus Bas de Velsen die hem goed weghaalt. En dat betekent een achterbal. Dat betekent eigenlijk dat die bal gewoon door de nummer 10 uh, uh, achtergetrapt werd door uh, die medeman. Maar heel DSV claimt natuurlijk dat zelfs goed, Maar dat gaat niet door. En dat betekent dat Bas wel rustig die bal op kan pakken. En gaan kijken wat hij uh, doen kan. Gaan en ondertussen gaat, uh, gaat, uh, Bas, uh, gaat uh, Rob Michel uh, wisselen. En dan roept uh, Barney erbij. Om dus een wissel in te gaan brengen, is al één wissel geweest. Dat betekent dat Terrens eraf gehaald is ten vervoren van Michel Abrams. Uh, dat de rekening Bas nu al de tijd krijgt om die vrijtrap te gaan maken als die wissel uh, gedaan is. En uh, dat er gebeurt nog niet, want hij is bezig met zijn uh, boekhouding. Wel is uh, DSV in wissel betekent dat de nummer 13 uh, erin komt uh, van DSV En dat betekent dat ze alles of uh, niks gaan spelen natuurlijk hier uh, op het veld van DSV En dat betekent dat het spel nog steeds even stil ligt. Dat de boekhoudig dame geworden. Nu kan hij ervast worden met de trap van Bas op. Gaan shampoo. Gaan, gaan shampoo. en naar Robert Meunissen. Robert Meunissen heeft alle tijd. Gaan kijken waar hij mee kan spelen. Ziet dan uh, diepte te gaan bij Tim John Kant. Dan kan Jan die bal houden, ja. Tim Jan kan die bal houden aan de een actie gemaakt, krijgt een man voor ze. Plaatsen dan raar voor eigenlijk, en dat is een rare afzwaai. En dat betekent dat er geen gevaar is voor Jocham's en dat hier gespeeld hebben. Ik moet even kijken, de klok zo'n kleine 40, 45 40 minuten in de tweede helft. met de stad natuurlijk nog steeds 0 tegen 2. we have. See my life, live on, enjoy the days until you are ready to talk. No, I won't give up on you, you mean enough to me, adore. Twee nummers achter elkaar en dat waren dan uh, Hadassah en uh, niemand minder dan John Doe's revenge. We gaan even over naar DSOV tegen Bloemendaal en volgens mij stond uh, het net 0 tegen 2. En we zitten denk ik in de eindfase van de wedstrijd, Jerk. Nee, nog niet. We hebben nog een minuut of 60 aan. De stand is net uh, 2-1 geworden voor DSOV. Het was Kik Hommers die niet goed erbij kon. en ja, Het was randje buitenspel, maar de grensrechter vlag vlagde niet. En dat betekent gewoon dat hij hem goedkeurt. En dat betekent nu een vrije trap voor bloemendaal op de rand van de 16. En dat is Gijsjan Poelgeest die erbij gestaan. Uh, allemaal naar die wal te gaan nemen. Michel Abrams gaat in de muur staan. Jochem, uh, Jochem Steur, zet ze mannen. En Gijsjan Poelgeest trapte hem erin. En hij draait hem erin. En hij draait hem schitterend erin. Over de muur heen. En dat betekent hier 3-1 of 1-3 in deze wedstrijd. En dat, en, dat zal, en dat zal de genadeklap zijn. Ja, en die jongens zeggen al, oh, je hebt alle doelpunten live. Maar dat is, het, dat is de zal als slaggever die je moet hebben. Maar dit was een hele mooie. En dat betekent eigenlijk dat die wedstrijd nu in de knip moet zitten... met nog een minuut of vijf traan. Oké, okay, dat was Tjerk de Blauw vanaf het Ders of terrein We gaan kijken of we dat zo nog kunnen horen... wat het nou echt werkelijk is opgeleverd. Eh... Uh, Tussenstand dus. Uh, tussen DSV. Bloemendaal. U heeft het gehoord. 1 tegen 3 dus. Um, inmiddels uh, mag ik dan nog even wat uh, vertellen over die platen die we net gedraaid hebben. Dat was uh, Can We Talk van Hadass. Daarachter hoorde je John Doe's Revenge. Bent die trouwens niet meer bestaat. En uh, het stemgeluid was van Suus de Groot uit uh, IJmuiden. Ja, IJmuiden is denk ik toch wel een beetje de popplaats. langs de brand een beetje aan het worden. Samen met Halem. Uh, er komt wel heel wat werk uh, vandaan, moet ik zeggen. We zijn er nog niet, want het uh, programma duurt nog een uur. Ik heb er namelijk nog iets. Uh, er uh, nog even wat uh, nieuws uit Zandvoort. En dan met name uit uh, de Zandvoortse Courant, waar ik dit uh, eraf uh, pluk. Want de erfpacht die via het circuitpark Zandvoort in de gemeentelijke kars terechtkomt... is voor de komende tien jaar met circa 53.500 euro verlaagd. Oorzaak daarvan is de waardevermindering van de grond. En dat bleek vorige week woensdag tijdens de vergadering van de commissie projecten en controle. Dus niet afgelopen woensdag, maar de week daarvoor. En tevens bleek dat de grond nog nodig is voor de aanleg van de rotonde op de kruising van de Haarlemmerstraat, eh, Korsvloerstraat en Tolweg nu gekocht kan worden. Dus dat is ook goed nieuws voor eh, de mensen die het eh, met het autootje ...uit Zandvoort Noord komen en via de Zandvoortslaan de weg verlaten. Want af en toe denk ik wel eens... ...het is net eventjes uh, uh, links eventjes door je vooruit kijken of zijraampje ...om te kijken dat je niet midscheeps geraakt wordt. Uh, de erfpachts-overeenkomst tussen de gemeente en circuitpark Zandvoort... ...bevat afspraken voor de komende tien jaar... ...en de Raad kan echter geen beslissing hierover nemen. Bevoegdheid blijft bij het college. En het door het circuit te betalen bedrag... ...kan niet tussentijds gewijzigd worden... Een tussentijdse de de stijging van de grondwaarde leidt dus niet tot meer inkomsten voor de gemeente. En dit betekent dat de gemeente jaarlijks zo'n 53.500 minder aan inkomsten zal ontvangen. De gemeenteraad zal hier dus rekening mee moeten houden bij de jaarlijkse begroting. In overeenkomst is een gemiddelde van berekeningen die uitgevoerd zijn... Uh, door twee partijen enerzijds uh, en experts van de gemeente en de anderzijds is het dus van de circuitpark Zandvoort. Raadslid Astrid van der Veld van gemeente Belangen zandvoort vroeg zich in ieder geval af hoe het kan dat de grondwaarde gedaald is. Terwijl die juist omhoog zou moeten gaan. Nou, dat bericht, dat heb ik zo wel. Uh, de rotonde die dan dus nu aangelegd uh, wordt en om de gronden aan te kopen die nog nodig zijn voor de aanleg voor de rotonde Haarlemmerstraat. Kostverlorenstraat en Tolweg vraagt de college een bedrag van 345.000 euro aan de raad. En dat is door de grond en kosten verbonden aan het verkrijgen daarvan. De hele commissie voelde zich met de rug tegen de muur gezet. en De raad aan, had aan het college opdracht gegeven om in der mine de grond te verkrijgen... en had daar geen limiet aan vastgeknoopt. met als gevolg dat de gemiddelde prijs per vierkante meter uitkomt op zo'n 1700 euro... Wethouder Wilfred Tatus antwoordde dat er al een bot op de grond van kostverloren straat 131 was van 225.000 euro. En dat die prijs na onderhandeling verhoogd was naar 250.000 euro. En ook zei hij dat een ander plan maken nog meer kost omdat de provincie dan niet meer de 95% zou subsidiëren voor de aanleg van de rotonde. Uiteindelijk bleek de commissie toch verdeeld... en zal deze langdurige zaak in de Raad besproken gaan worden. Aldus dat bericht in het uh, Zandvoortse krant... over de verkeersrotonde bij de... Hanemmerstraat, Korsverlorenstraat en de Tolweg en de erfplacht van het Park Zandvoort. En over die waardevermindering, daar ga ik even naar zoeken, want dat is uh, zeer bijzonder, want daar is wel het een en ander over te melden. Maar eerst gaan we nog even vrolijk een nummer uit de jaren 60 draaien. Hier is Barry Ryan en Eloise. I'm there. Some that makes the day That lights the way heeft uh, een indrukwekkend uh, nummer dit uh, van Barry Ryan en Eloise uit uh, 19 pak hem beet 65 of 68 daar ben ik, uh, wil ik even vanaf zijn maar goed het is in ieder geval een enorme, uh, ja, min of meer een, een, een hele leuke uh, ding is ge geweest. Ja, het telefoon gaat. Maar uh, ik uh, zal toch even mijn verhaal even af moeten maken voordat ik het telefoontje ook ga beantwoorden. Uh, ga ik eerst nog even een bericht uh, doornemen, want uh, zoals ik al zei, uh, in het bericht van de Zandvoortse Courant stond uh, iets over de erfpacht die, uh, ja, min of meer verlaagd werd. En waarom komt dat? Door de waardevermindering van uh, de grond. Zoals de provincie Noord-Holland heeft heeft aangekondigd zijn de ontwerpvergunningen voor de geluidsdagen gepubliceerd in drie lokale kranten en op de website van de provincie. Enerzijds gaat het om de vergunning voor zeven extra geluidsdagen die is aangevraagd door Circuitpark Zandvoort. En anderzijds gaat het om beperking van de reeds vergunde uh, vijf geluidsdagen die is aangevraagd door de stichting Geluidshinder Zandvoort. Uh, nu volgt er een uh, termijn van zes weken om op de vergunningen te reageren. En deze liggen ter visie. Reacties uh, op deze ontwerpvergunningen die tijdens deze zes weken binnenkomen... worden na afloop van de provincie in behandeling genomen. Zo uh, zijn er dus ook uh, een aantal dingen veranderd. Tenminste, uh, er wordt gezegd dat het maximum geluidsniveau nu uh, veranderd is. In de eerste plaats wordt het geluidsniveau... tijdens de reeds vergunde vijf geluidsdagen geproduceerd... mag worden aangepakt. En dat tijdens deze dagen niet om zeven uur gestart mag worden... Maar pas om 8 uur. Dat zal niemand een probleem vinden. Maar dat aan deze vijf dagen nu ook een maximum geluidsniveau wordt gesteld, is een flinke concessie. En alleen wanneer de Formule 1 terugkeert op Zandvoort, is er geen maximum geluid. En verder wordt er nog gezegd dat er in ieder geval geluidspieken waar het hele jaar is toegestaan, dit nu teruggebracht wordt tot maximaal 100 dagen per jaar. En dat betekent wanneer je de racers van de Dutch Powerpack, de 12 geluidsdagen en de incentives hierop in mindering brengt en nog maar heel weinig ruimte over blijft voor de mensen die de sport moeten bedrijven. Dus dat is het verhaal wat terug te vinden is op oudersport.nl Nou, tot aan het nieuws hebben we nog één nummer wat we nog gaan draaien en dat is deze van Jory Zwart. Dat is het laatste tot aan het nieuws van 4 uur.